Het treinongeluk in South Carolina, waarbij zondag twee doden vielen, kwam doordat een wissel verkeerd stond. Een veiligheidssysteem dat de botsing nog had kunnen voorkomen, was juist uitgeschakeld omdat het werd vervangen door een nieuw systeem. Dat zegt de Amerikaanse Transportveiligheidsraad. Een passagierstrein botste daardoor met een snelheid van 80 km per uur op een stilstaande goederentrein. De Amerikaanse acteur John Mahoney is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de comedyserie Frasier... waarin hij Martin Crane speelde, de vader van Frasier. Zijn Norse no-nonsense houding stak komisch af... tegen de pretenties van zijn zonen, die allebei psychiater waren. Eerder speelde Mahoney enkele bijrollen in andere televisieseries en films. John Mahoney was 77 jaar.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 Een hele goede nacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht... het nachtprogramma van de evangelische omroep op NPO Radio 1. Kunt u niet slapen? Of uh, moet u net zoals ik gewoon werken? Zet de radio dan net iets harder, want vannacht draait het om uw verhalen. Ja, Tot 6 uur uh, vanochtend ontvang ik hier verschillende gasten in de studio... om te praten over de onderwerpen die u bezighouden. Ja, wilt u meepraten? Dat kan. U kunt bellen met een gratis nummer van Radio 1, dat is 0800-1121. Of stuur een appje via de Radio 1-app voor op de smartphone is ook allemaal gratis en dan uh, zien wij het hier voorbij komen. En dan uh, wie weet spreek ik u zo hier in de uitzending. We gaan het uh, vannacht hebben over verschillende onderwerpen, waaronder over moeders. Maar ja, want vrouwen worden steeds later moeder omdat ze zich eerst willen focussen op hun carrière... en daarna pas op hun gezin. Nou, 50 jaar geleden kregen vrouwen bijvoorbeeld al hun eerste kind rond hun 24ste... maar tegenwoordig worden ze pas moeder als rond hun 30ste. Ja, in de studio praat ik straks met drie moeders die allemaal op verschillende leeftijd hun eerste kind kregen... maar waarom ze hiervoor kozen en wat de voor en nadelen hiervan zijn, dat hoort er straks... Ja, en misschien herkent u dit. U moet bijvoorbeeld uh, alweer een DigiD-code aanvragen... of om uw belastingzaken te kunnen doen. Of u moet voor de zoveelste keer... komt u op een feestje waarvan de uitnodiging via Facebook was verstuurd. Kortom, u heeft het gevoel dat het een beetje te veel wordt... en dat u de boel mist. Omdat u misschien niet zo goed mee kan... en niet zo goed uh, kan werken met een computer, tablet of smartphone... Ja, we gaan het vanavond hierover hebben over deze digitalisering... en hoe het mensen eigenlijk niet uh, altijd even makkelijk wordt gemaakt. Ga ik praten hierover met uh, onze gast hier in de studio, Michael Meuwsen. Hij werkt bij Student aan Huis. Als uh, telefonist staat hij mensen met uh, computervragen te woord. Maar hij gaat ook zelf langs bij mensen die vragen hebben... over een computer, tablet of smartphone. Dus bij hem kunt u terecht, mocht u daar moeite mee hebben. En met Marcella Boet. Zij uh, als, als huisvrouw zat zij thuis en dacht... misschien is het wel leuk om een uh, Facebookgroep te beginnen voor senioren. Nou, dat deed ze samen met haar naam... En inmiddels zit de Facebookgroep Senioren Online op ruim 2500 leden... en posten dagelijks berichten over onderwerpen die ouderen bezighouden. En ze zijn uh, allebei hier in de studio. En dan moet ik kijken of ik jullie allebei even ook kan krijgen. Ja, een hele goede nacht. Goeienacht. Goeien nacht. Ik heb, uh, om het even af te trappen, een, een vraag aan jullie beiden. Uh, Michael, ik begin bij jou. Oh. Uh, wat, uh, was het, waarvoor heb jij voor het laatst je smartphone gebruikt vandaag? Echt, nou, nog geen twintig seconden geleden. Oké. Okay. <laughs> Terwijl ik gewoon hier aan het praten was, was jij nog even op je smartphone. Ja, ik wilde hem nog wel even zeker weten dat ik hem niet op storen doorraad staan. Ja, goed. Dat hij niet trilt of dat hij niet gaat piepen tijdens het gesprek of tijdens de uitzending. Maar de net bijvoorbeeld, uh, toen jullie zaten je hier in de wachtruimte, hier wel in bij de studio. Wat, waar gebruik je hem dan nog even voor? Op? Want het is tenslotte al twee uur s'nachts. Nou, precies nog even een paar appjes versturen of lezen. Uh, even kijken. Nou, misschien nog even Instagram langslopen of Facebook. Dat soort dingen. En uh, ik moest mijn navigatie nog uitzetten. Oké. Okay. Dus we gaan echt even alles even checken of het allemaal goed staat. En of je nog niks uh, binnen hebt gekregen. Ja, precies. precies. Oké. Okay. En Marcel en jij? Um, ja, eigenlijk vlak voordat ik hier naar binnen kwam, toen kreeg ik nog een berichtje van een van de volgers van Senior Online met veel succes vannacht. Oh. <laughs> dus uh, dat was wel heel leuk. Ja, maar dus wel allebei nog even, ja. echt op het laatste moment nog even gecheckt. Ja, nog even snel kijken. Ja, dus het is, ik moet ook toegeven, er liggen hier twee telefoons naast me. Ik heb het echt net ook nog even gecheckt, maar dat is dus niet voor iedereen even makkelijk en uh, zo normaal om dat te doen. Daar gaan we het straks over hebben, want uh, ja, hoe gaat u daar eigenlijk mee om... met uw tablet, computer of smartphone? Heeft u vragen aan bijvoorbeeld Michael, want uh, daar zit hij hiervoor? Bel ons dan met uw verhaal op 0800 112 en of staan een gratis appje via de Radio 1 app. U kunt ook meepraten via Twitter met de hashtag Dit is de Nacht. Dus ja, ik, uh, u hoort ze dus waarschijnlijk niet heel vaak... want ze zijn al best wel nieuw. Ik was toevallig afgelopen week in uh, Tivoli-Vredenburg... en daar stonden ze in het voorprogramma. En ik dacht, nou, die moet ik even delen met mijn luisteraars. Dit is De Nacht. Met Georges van Veen. Ja, misschien herkent u het wel. Alles uh, wordt tegenwoordig gedigitaliseerd. U moet alweer uw uh, DigiD-code aanvragen voor uw belastingzaken. Of u moet voor de zoveelste keer gaat u naar een feestje... en dan is de uitnodiging ontvangen via Facebook. Kortom, u heeft misschien soms het gevoel dat het allemaal een beetje snel gaat... en dat u de boel een beetje mist. En omdat, uh, dat nog niet, omdat u waarschijnlijk nog niet goed kan meekomen... op de computer, smartphone of tablet. En dat is ook wel logisch, want het is allemaal nogal veel... en het gaat nogal snel. En daarom uh, gaan we vanavond uh, hier hebben over de digitalisering. En dan gaan we kijken of we mensen hiermee kunnen helpen... en of we de boel wat meer kunnen verduidelijken. En dat doe ik met mijn gasten hier in de studio, Michael Meusen. Hij werkt bij Student aan Huis. En als telefonist staat hij mensen met computervragen te woord. Maar hij gaat ook langs bij mensen die vragen hebben... over hun computer, tablet of smartphone... En met Marcella Boet. Zij zat als huisvrouw thuis en dacht: misschien is het wel leuk om een Facebookgroep te beginnen voor senioren. En uh, dat deed ze samen met haar neef. En inmiddels heeft ze een Facebookgroep Senioren online. En uh, heeft ze ruim 2500 volgers. En postte dagelijks berichten om ja, omtrent deze ouderen. En wat hun bezighouden. Wederom allebei van harte welkom. Dan we gaan we het Dankjewel. eerst even hebben over. Ja, eigenlijk over. De basics. We gaan het hebben over... wat is er nou zo online allemaal aan het veranderen... Want aan de hele digitalisering. Je hoort natuurlijk van allemaal gekke termen tegenwoordig... in de actualiteit, in, in het nieuws komt er van alles voorbij... alsof het allemaal maar moet snappen. Uh, ik heb een, uh, een rijtje hier met een paar uh, termen... waarvan ik ook niet allemaal weet wat ze betekenen. Dus ik hoop op verduidelijking. Uh, Michael, ik denk dat ja, jij met deze wel kan helpen. Phishing mails. Nou, phishing mails, dat zijn mailtjes uh, die mensen thuis krijgen in de mailbox. Dus via de computer of via de tablet of smartphone... waar u een e-mail opvangt. Mm -hmm. nou, dan komt een mailtje binnen en dat lijkt op het eerste oog te zijn... van, uh, van bijvoorbeeld uw bank of, de, uh, of van een webshop waar u wel eens heeft uh, besteld... of van een, van een goede kennis of van een goede vriend. Uh, en daarin staat dus een mailtje met een verzoek eigenlijk... van nou, bijvoorbeeld de bank die uh, of mailtjes, phishing mails... die van een bank lijken te komen... Uh, er staat dus heel vaak een link in naar een website... die ook heel erg lijkt op die van, uh, van uw bank. Uh, en daar staat dan in van... nou, we zijn, uh, er was een fout aan onze kant. Dat gebeurt heel vaak. Uh, waardoor wij uw inloggegevens kwijt zijn... Vul u ze, vult u ze alsjeblieft nog een keertje in op deze webpagina... en dan komt alles goed. Maar het blijkt dat die websites en die mailtjes... dus helemaal niet van uw bank zijn. Kijk, uw bank vraagt dat nooit. Uh, we zijn uw inloggegevens kwijt, vul ze nog een keertje in. Dat, uh, dat doen ze niet, dat is... Uh, uh, daar zijn ze principe ook op tegen. En de, uh, die phishing mails, die willen dus zo uw gegevens, uh, ja, eigenlijk uh, krijgen. Zodat ze uit uw naam, uh, bijvoorbeeld met de bank dan kunnen ze bij uw bankgegevens, kunnen ze bij uw rekening. Want dan hebben ze jouw inloggegevens. Precies, en dan kunnen ja. ze erbij. En dat is natuurlijk, met de bank is wel een van de zwaarste gevallen, natuurlijk. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn met een webshop. Dus stel u voor, je heeft ooit eens wat besteld bij een kledingshop online. En uh, ja, u krijgt dan een mailtje naar de hand van... nou Sorry mevrouw, meneer, we hebben geen uh, inloggegevens van u. Of er is een bestelling van u misgegaan. Wil u even inloggen op deze website? Of stuur uw gegevens naar dit e-mailadres? En dan lossen we het helemaal voor u op. Maar ja dan zit daar niet desbetreffende webshop achter. Of desbetreffend bedrijf. Maar dan is het gewoon iemand die, uh, uh, die die gegevens van u wil ontfutselen. En dan uit uw naam eigenlijk andere dingen wil gaan doen. Ja, het is eigenlijk heel erg een uh, beetje, beetje uh, lokka's uitgooien. En, uh, en wachten, kijken wie er hapt. Precies vandaar de term phishing mail, ja. want het lijkt heel erg op vissen. Ja, gewoon kijken wie er hapt. Uh, kijken wie er hapt. Ja. Marcelle, is dat een beetje een, een herkenbaar probleem bij ouderen? Um, ze zijn vooral wel heel bang voor hun privacy. Oké, okay. ja, maar dus. zullen ze dan dit soort mailtjes snel invullen? Um, dat denk ik wel. Ja? ja. Een deel wel, maar een ander deel ook weer niet. Ze zijn aan de ene kant heel voorzichtig... en aan de andere kant weten ze soms ook weer net niet genoeg ervan... waardoor ze ook wel weer wat makkelijker op dingen ingaan. Want zouden zij dan wel snel denken... Um, wat Michael zegt, het lijkt echt op bijvoorbeeld je bank. Uh, de website lijkt daar heel erg op. Dat ze gewoon niet herkennen dat het uh, zeg maar, niet de echte bank is. Ik denk dat er wel een risico in zit voor senioren, ja. Ja. ja. En dat is gewoon puur dan uit vertrouwen. Dan denken ze, nou, ik ben nog eens heel erg gesteld op mijn privacy. Ja. Er is blijkbaar iets mis. Ja. Dus ik vul het in ja. met alle gevolgen van dingen. Ja. Is dit een beetje, Michael, een, een, een, een groot probleem? Wordt dit veel gedaan? Het wordt heel veel gedaan. Uh, ook, uh, ja, ook heel veel jongere mensen krijgen dat soort mailtjes. Uh, eigenlijk die, die mailtjes worden als een soort ongefilterd kanon uitgestuurd. Heel veel mensen krijgen die. En veel van die soort mailtjes bevatten ook een soort zegel. Dus zo gauw je dat mailtje opent, uh, wordt dat zegel eigenlijk digitaal verbroken. Uh, krijgt de afzender dus een, uh, een meldingje van, nou, dit e-mailadres is actief. Uh, dus een actief mailadres. Daar kunnen we dus nog meer naar sturen. Omdat ze weten dat dat een actief mailadres is. Maar is dat dan net zoiets als uh, sommige mails uh, hebben dat als jij iets mailt naar een ander... dat je dan een ontvangstbevestiging krijgt bijvoorbeeld? Zoiets. zoiets. Dat, dat is hetzelfde systeem eigenlijk. Alleen ja. is het ja, gemaskeerd, dus dan, zie, dan ziet men het niet. Nee. Uh, en dan inderdaad, nou, je kan het altijd wel herkennen, phishing mails. Er zijn een paar dingen die het altijd wel weggeven. Uh, bijvoorbeeld het e-mailadres is... Lijkt wel op dat van uw bank. Maar er staat bijvoorbeeld een i'tje in plaats van een l. Dat is heel, heel slinks natuurlijk. Ja. Hè? Want als er een, mensen een kleine letter uh, l in een mailadres verwerken. Of een hoofdletter i. Ja, nou probeer het maar eens uit elkaar te houden. Ja. En uh, vaak staat er ook ja, gebroken Engels of slecht Nederlands in. Taalfouten of, zinsbouw, of zinsopbouwfouten. Nou, zeker als je bijvoorbeeld van de bank of van een webshop een mailtje krijgt. Mag je er eigenlijk wel vanuit gaan dat dat natuurlijk foutloos Nederlands bevat. Ja. En vaak van die phishing mails toch niet. En ook als u dan toch doorklikt op de link naar een website of zo... dan zal er ook nooit het HTTPS uh, symbooltje verschijnen. Dus een sleuteltje of een slotje uh, bovenin de browser. Dus dat het, het een beveiligde site is. Ja, precies. Ja. Want al die, uh, die phishing sites, of die, uh, die nepwebsites... die worden dus niet ondersteund door de... ja, die hebben niet zo'n certificaat. Nee. Die hebben niet zo'n beveiligingsmuur, uh, ja, waardoor dat dus... Uh, wel te herkennen is. Daar kan je het aan herkennen. Maar dat zijn wel echt dingetjes... Je moet, er, je moet er wel van weten dat dat er is. Precies. Als, ja. als je daar nog nooit van gehoord hebt... dan is het heel erg lastig om gelijk op drie, die kernpunten echt te letten... als u een mailtje krijgt van bijvoorbeeld iemand... Die, waarvan u denkt van nou, dat uh, foutje bij de bank... ik ga ze uh, helpen, ik stuur mijn inloggegevens... en dan komt alles wel weer goed. Ja, want ik kan me voorstellen, Marcella, dat een, een HTTPS herkenning voor onder ouderen niet heel bekend is? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. Nee, maar wat is dat dan wel uh, voor hun wel te doen dan? Dat je op dat soort dingetjes moet letten. Kijk, als je het weet... Uh, ik denk, jongeren zijn er meer, wel meer van op de hoogte. Dat ja. dat bestaat. En die zijn natuurlijk zo meer thuis in het internet. Ja, klopt. Uh, maar hoe zouden, zou, zouden hun kunnen, ouderen kunnen helpen om dat te herkennen... Ja, er toch ook meer attent op maken, inderdaad. Gewoon via verschillende kanalen. Er zijn natuurlijk vele grote Facebookpagina's... waar gewoon heel veel ouderen op zijn, of communities. En dat die daar gewoon ook berichten over uitzetten, zeg maar. Met gewoon simpel op een rijtje heel duidelijk van... let hierop op deze drie punten. Ja. Dat je het ook overzichtelijk houdt en begrijpelijk voor hun. Ja. Dus dan kan je bijvoorbeeld Facebook heel erg daarvoor gebruiken? Dat denk ik wel, ja. Zeker omdat ze daar ook actief op zijn. Ja, want waar gebruik jij Senioren Online precies voor? Um, ja, eigenlijk een beetje voor verschillende dingen. Sowieso post ik um, gewoon berichten waar ze op kunnen antwoorden. Dus met gewoon allerlei vragen. Tot en met van wat eet u vanavond? Tot uh, wat zou u doen met een miljoen? Maar ook wel dingen als bijvoorbeeld inbraakpreventie. Dat is natuurlijk ook iets onder ouderen. Dat ze daar heel erg uh, ja, alert op moeten zijn. Van hou je lichten aan en tips van de politie. Dat soort berichten. Ja, die deel ik ook. En heel veel ouderen zijn gewoon ontzettend eenzaam. Dus ook wel berichten ja, om ze te Verbinden, of om ze mogelijkheden te geven of tips waar ze heen kunnen of waar ze contacten kunnen vinden. Dat is wel apart, want ze zeggen wel vaak natuurlijk juist dat uh, social media juist niet echt heel sociaal is. Omdat je het alleen maar via je schermpje doet. Ja, maar toch voor heel veel senioren die bijvoorbeeld soms niet meer zo mobiel zijn... of niet meer echt de mogelijkheid hebben om makkelijk ergens naartoe te gaan... of om iets op te zoeken. Voor hen is uh, social media dan zeg maar wel een makkelijke manier om toch dat contact te hebben... en toch dat stukje eenzaamheid een klein beetje weg te nemen. Gewoon van dat ene berichtje van uh, hoe gaat het, dat is ja. voor hen al heel ja, wat. Ja, daar zijn ze dan echt al heel blij mee. Want ja. Ja. jullie hebben op dit moment 2500 leden. Ja. Um, waarom ben jij dit begonnen? Um, mijn neef is het eigenlijk begonnen. Maar um, ik ben er ongeveer bij gekomen. We hebben dit eigenlijk gedaan omdat we... Um, ja, ja, het is gewoon heel veel eenzaamheid onder senioren. Eigenlijk dat met name. En um, ja, dat vind ik gewoon heel erg. Maar dat merk je echt, jij in je omgeving? Of? Ja, dat merk je in je omgeving. Dat zijn verhalen die je hoort. En dat er gewoon zoveel oudere mensen zijn... waarbij gewoon echt niemand komt. Met kerst niet, met, met een verjaardag niet. Die gewoon echt niemand zien. En die het dan echt moeten hebben van... Dit soort dingen, Facebook, of om daar dan nog iets van contact uit te halen. En dat zijn er echt in Nederland veel meer dan je denkt. Maar ook online dus. Ja. Dat is dan ja. wel weer, vind ik wel weer verbazingwekkend. Ja, ergens ook weer wel, maar toch zijn het er heel veel. Maar dan zou je toch zeggen, want we, ik zit net heel mooi... dat het probleem aan de kaart de digitalisering is moeilijk ja. bij te houden. Ja. Maar toch 2500 zitten er wel. Ja. Zo op. Inmiddels al bijna 2700, zo. maar uh, ja, ze zijn heel actief. Alleen ze beperken zich vaak wel tot één social media kanaal. Want je merkt bijvoorbeeld wel van Facebook... dat vinden ze dan uh, ja, heel fijn, zeg maar, omdat het ook wat persoonlijker is. Want bij Facebook heb je natuurlijk ook echt je naam en wat info. En Instagram vinden ze bijvoorbeeld echt een stuk minder. Omdat ja, dat zijn vaak wat algemeenere plaatjes. En je hoeft natuurlijk ook niet echt een naam te hebben. Je kan ook gewoon een tekstje of zo als Instagram profiel hebben. Ja. En dat vinden ze dan wat afstandelijker... Zeg Zeg maar. Nou, Twitter, dat is vaak ook een stapje te ver. Maar Facebook, ja, dat vinden ze toch heel persoonlijk. Het ja. is toch wel apart dat ze dat... Vooral wat ik zeg, dat je dat, je dat als, als toch in je contact dan ziet. Ja. Ja. Echt als dat ene, dat ene ja. contactpunt wat je dan even hebt. Ja, ik krijg echt berichtjes van mensen. En dat vind ik dan ook ergens wel ja, heel verdrietig eigenlijk. En die sturen dan echt van, oh, ik ben zo blij dat dit bestaat. Want dit is eigenlijk het enige wat ik heb waar ik een praatje kan maken. Oh, wow. En die mensen reageren dan ook echt onder iedere post. En die reageren ook op andere mensen om een beetje aanspraak te vinden. Ja. En dat is ergens dan heel mooi hoor, dat ze het daar vinden. Maar aan de andere kant natuurlijk ook wel weer heel sneu ergens. Dat het dan alleen op deze manier kan. Ja. Maar dan op Facebook uh, komen ook natuurlijk zat dingen voorbij... die uh, de gevaren van het internet uh, ja. blootstellen. Ja. Uh, nou ja, ik ging net, uh, ik zei, we gaan een, een, een lijstje met termen af. En nu heb je natuurlijk ook wat hoor, erg speelt, fake news. Nou, dat speelt heel erg op, uh, op Facebook. Uh, dat er berichten voorbij komen die absoluut niet waar zijn. Ja. Uh, krijgen ouderen daar geen uh, moeite mee? Dat ze, iets, dat ze een bericht voorbij zien komen en denken, zo... Uh, nou, dat, dat is gebeurd. Maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Nee, dat heb ik niet echt meegekregen. Oké. Okay. Nee. Dus dat valt wel mee. Ja, maar nou, dat mijn, komt dan. Ja, beleving wel. Dat komt dan waarschijnlijk ook omdat ze niet heel veel. Uh, pagina's liken buiten hun... Nou, dat merk, je inderdaad, ja, dat merk je inderdaad wel. Ze hebben vaak ook niet superveel volgers. Ze hebben dan ja, soms wat familie of wat omgeving. Of ze liken gewoon een paar pagina's, vaak Omroep Max... en dat soort dingen weet je, die echt bekend voor ze zijn. Maar het is niet zo als heel veel jongeren die artiesten liken... en allerlei vind ik leuks en dingen. Nee, nee. zo dat is het niet. Het is vaak wel wat beperkter en wat kleiner. Zeg, wat overzichtelijker houden ze het voor zichzelf. Ja, dat valt wel op. Dat geeft wel een schone tijdlijn, denk ik. Ja, op zich wel, denk ja. ik, ja. En ik denk ik, uh... dat ze daar ook niet zo heel erg... met dat soort dingen te maken krijgen. Nee, nou, nee, ja, op zich, ik ben jaloers erop. Uh, <laughs> er komt zoveel rots van je af en toe voorbij. Ja. Uh, maar dan uh, zit je op, op Facebook. Uh, er zitten natuurlijk overal aan internet... gewoon bepaalde uh, gevaren. En je ziet dingen voorbij komen waarvan je denkt, nou ja, uh, wat, wat betekent het? Uh, wat moet ik ermee? En ik werk bijvoorbeeld al bij mijn ouders. Uh, dat het bijvoorbeeld was het hele internetbankieren. Dat was wel een stap sowieso nog steeds een, een app op je smartphone hebben... om daar je bankzaak op te doen, is nog een hele stap. Um, dan is natuurlijk, uh, lijkt mij, als je op Facebook gaat... dan ga je dus ook wat persoonlijke info delen. Is dat dan niet iets waar ze bang voor zijn? Dat dat, dat, dat ergens op straat komt te liggen? Ja, op zich wel. Ik heb bijvoorbeeld een keer een post gedaan. Heb ik gevraagd van of ze hun woonplaats uh, in een reactie achter wilden laten. En dat was eigenlijk gewoon met de bedoeling om een beetje te inventariseren van welke plek uit Nederland komen mijn volgers nou. Ja. En dan kan ik daar iets mee doen met misschien wat bijeenkomsten. Of dat ze dan bij elkaar kunnen komen. Echt in het echte uh, leven, zeg maar. Ja. Omdat er ook behoefte aan is. En toen kreeg je echt opvallend veel reacties: van uh, ja, maar ik ga mijn adres niet geven. En waarom wilt u weten waar ik woon? En terwijl ik alleen maar vroeg om de woonplaats. Ja. Maar ja, daar waren ze echt echt heel huiverig voor en wat gaat u daar dan mee doen en waar is dat dan goed voor en dat kan ik niet zomaar op het internet gooien ja daar waren echt uh, dat merk je dan wel ja. ja is dat herkenbaar Michael ja zeker ik hoor van heel veel klanten waar ik dan aan huis kom die hebben dan inderdaad een facebook profiel en dat is eigenlijk maar ja, voor de helft ingevuld hè. dus hebben we dan wel uh, ja voornaam nou, achternaam dat is dan ook een verplichtheid uh, een leeftijd ve en een leeftijd en een foto'sje erbij en dan vaak nog niet een foto van zichzelf maar misschien een mooie zonsondergang of een ander mooi gestileerd plaatje uh, nou, dus dat is dan ook al wel weer een stapje minder dan privacy. En de meeste mensen die ik dan in mijn eigen vriendengroep heb... hebben gewoon een, uh, uh, ja, een foto van zichzelf of, van, of met vrienden zoals op Facebook. Ja, zij dus dan in ieder geval bij heel veel klanten waar ik kom niet. Of degene die het wel uh, hebben, die hebben daar dan echt heel lang over nagedacht. En uh, van, ja, zal ik dat nou wel doen? En waarom wel, waarom niet? Echt voordelen tegen de nadelen afwegen van elkaar, of van die, van die functie. En uh, ook inderdaad, als ik, uh, ik merk ook heel erg bij klanten... als ik uh, bij studentenhuis aan de telefoon zit en ik vraag aan mensen van, nou, hè, ik ga kijken om een probleem op te lossen of ik een collega naar u toe kan sturen. Hè, waar woont u? Uh, dat het dan, dat ze dan ook al bellen, ze dan gewoon met een bedrijf en dan hebben ze zelf gevraagd van, nou, ik wil heel graag dat er iemand langskomt. Uh, of uh, dan vinden ze het lastig om dat dan maar zomaar te geven, want je bent toch aan de telefoon met iemand en ja, je hebt die persoon nog nooit gesproken. En we hebben ook via onze website kunnen klanten invullen van, nou, ik heb een probleem hiermee, ik wil graag een afspraak met jullie boeken. Nou, dat kan. En dan heb ik ook heel, vraag, heel, heel vaak dat er maar halve adressen ingevuld zijn. En dan bel je die klanten na, want ja, je wilt toch weten hoe dus we we moeten wat. er wel komen. Precies. <laughs> ja. En dan is het inderdaad, dan vraag ik van ja, nou, sorry, er was nog wat verwarring omtrent uw adressen. Uh, wat is uw postcode? En dan zegt ze, ja, dat heb ik expres gedaan, want ik vertrouw het niet om dat zomaar op internet in te vullen. Dat is wel lastig. Ja, en dat, dat maakt ons werk iets lastiger. Maar ja. ik snap het wel vanuit de, de klant zijnde. Maar dat is dan al met uh, social media. Maar dingen zoals bankzaken, dat is dan uh, wat ik zeg... op internet je bank, uh, bankzaken doen of via de smartphone. Ja. Dat is helemaal een ding natuurlijk. Inderdaad. Ik, uh, ik heb heel veel klanten waar ik dan aan huis kom... die dan zelf zeggen van... Uh, nou, liever niet uh, afrekenen met internetbankieren... aan het eind van de afspraak, want uh, ik dat vrouw genoemd. Ik, ik wil het niet, ik wil er niet aan beginnen. Nou, dat is. Ik probeer alle klanten altijd wel uit te leggen... dat het risico echt minimaal is, als het gewoon goed gebeurt... Hè. Uh, bijvoorbeeld, ik weet dat de Rabobank een extern kastje heeft waar de pinpas in moet, en dat dan echt met de pincode ingelogd moet worden via, via hun website. En uh, ING heeft dan bijvoorbeeld wel een gebruikersnaam en wachtwoord. Maar ja, dan is toch altijd wel de tip van ja, zorg gewoon dat dat wachtwoord echt enorm sterk is voor je, zeker voor de bankzaken. Ja. En als je jezelf daar goed achter kan schaden, dat het wachtwoord gewoon heel sterk is, uh, dan wordt de drempel al een stuk minder. Maar ik merk wel aan mijn eigen denken als jij eh, zegt van ja we moeten dus een alternatief even vinden zodat ze zich wat veiliger voelen. Want ik denk nou ja internetbankieren kan niet. Hoe dan? Weet je wel? Het is bij mij al zo ver van ja ik zie geen andere weg dan, dan dat. Maar dat is dus wel in bepaalde mate wel mogelijk dat het nogal wat veiliger voor hun kan of wat? Zeker. Nou, dat is veiliger. Ja, er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden om bij ons in ieder geval om zonder internetbankieren af te rekenen. Het is het makkelijkste vinden wij via ideal. Dat is ook voor de klant het makkelijkst. 9 van de 10 keer. En als klanten echt zeggen van... Nou, ik, ik wil het echt niet, ik wil er niet aan beginnen, ik kan het niet... nou prima, dan gaan we daar, we daar natuurlijk ook niet... Uh, pushen. Uh, ja, niet pushen en niet, niet moeilijk over doen. Dan, uh, dan hebben we altijd nog gewoon een formuliertje... dat dan een eenmalige machtiging is... voor de, ja, voor de gemaakte kosten, voor de, ge, voor de gewerkte tijd, et cetera. Ja. En dus dat kan ook wel. Maar je ziet dat steeds minder firma's en steeds minder bedrijven... ook de belastingdiensten. Uh, ja, alles uh, wordt digitaal. Precies, ik kreeg vanmiddag ook een mailtje van de belastingdienst. Er staat een bericht in, de, in uw berichtenbox... Uh, op de Belastingdienst-site. En terwijl ik dan, ja, vorig jaar kreeg ik nog gewoon een blauwe envelop. Uh, ja, die ga je bijna missen. Nou, nah, nee. <laughs> wel. Ja, het is wel een stuk persoonlijker dan een mailtje natuurlijk. Ja, nee, maar het is, het is denk ik ook op een gegeven moment uh, bereikt een punt van alles moet gewoon digitaal. Ja, klopt. Ja. Er zijn ja. heel veel dingen die ook gewoon echt niet meer uh, analoog kunnen, om dat maar zo te zeggen. Uh, er worden bijna geen computers meer verkocht met dvd of cd-laders. Nee. Uh, als je nu een nieuwe computer of een laptop wil aanschaffen... dan zit er 9 van de 10 keer geen dvd lader meer in. Ja, terwijl heel veel ja, mensen toch wel nog gewoon een DVD-tje hebben... met foto's van de kinderen of van de kleinkinderen. En dat moet dan ook allemaal overgezet worden. Of mensen die een hele CD-collectie hebben... die ze dan via de computer luisteren. En dat ja, komt dan in de cloud en zo. Ja, in de cloud. Nou, De cloud is in principe uh, wel iets heel moois. Want het zorgt er gewoon voor dat je dus altijd je bestanden... wel ja, redelijk veilig hebt wegstaan. voor In ieder geval voor hardware-falen. Dus als de computer... Stel, u gooit koffie over de laptop heen. En er loopt koffie ergens in. Dan gaat hij gewoon kapot. Dat is dan heel, heel weinig aan te doen. En dat kan ook heel. Ja, dat wordt heel lastig om daar dan nog gegevens van af te halen. En als het dan toevallig op de cloud stond, ja, en u logt in op de cloud, zeg maar, maakt dan niet uit welke variant u gebruikt, die van Apple of Google. En u logt in vanaf uw nieuwe computer of van een ander apparaat, heeft u nog wel al uw bestanden. Ja, ik, Er zitten heel veel voordelen aan. Maar ik weet zelf ook, het is wel een gedoe. Ja, het is lastig om helemaal ja. goed ingesteld te krijgen. Uh, Bovendien is, zijn, is de opslag nooit ongelimiteerd. Er nee. uh, moet altijd betaald worden voor een clouddienst. Ja. Uh, met uitzondering van natuurlijk bedrijfsaccounts en dat soort dingen. Als u toevallig op, op de zaak of zo een, uh, een zakelijke account is... waar de baas dan voor betaalt, dan kun je hem natuurlijk wel helemaal volzetten. Maar uh, ik weet dat Apple uh, met hun iCloud-systeem het uh, vrij naadloos voor elkaar heeft. Hè. Als u nog foto's op de iPhone neemt, uh, verschijnen die ook gelijk op uw MacBook... of op uw iMac of op de iPad... Maar dan moet er wel, ik geloof dat de laatste keer dat ik dat bij een klant heb ingesteld... moest er toch met een creditcard iets van 3 euro zoveel per maand afgerekend oh. worden... voor die ongelimiteerde ja, opslag. Of voor ja. die in ieder geval vergrote opslag. Het, is toch wel, je, het, het, het wordt je allemaal makkelijker gemaakt dan het digitaliseren... maar er komt toch nog wel wat bij kijken. Wat, uh, wat soms het af en toe ook wel lastig kan maken. Um, herkent u dit? Um, de, ja, denkt u ook, ja, ik kan alles wel online gaan delen... maar uh, waar komt het dan terecht en wie komt er dan bij mijn gegevens? Laat ons weten, 0800 1121. Want als u vragen heeft hoe u daar het beste mee om kan gaan... dan heb ik hier twee gasten in de studio die u waarschijnlijk wel even kunnen helpen. 0800 1121 of uh, stuur een gratis berichtje via de Radio 1 app. By And I've been holding everything inside But now I've got nothing left to hide While well, I'm with you, oh you But I can't see How strong a man I'm gonna have to be To do for you it comes so naturally So will you move Is a chance to prove, show. met I Believe In You hier op NPO Radio 1. U luistert naar Dit Is De Nacht. We hebben het over de digitalisering die gaande is. Want alles gaat tegenwoordig online... en er verschijnt niks meer op de deurmat. We gaan de blauwe envelop van de Belastingdienst bijna missen. Want ja, het is uh, toch een stuk minder persoonlijk allemaal... En mocht u daar nog moeite mee hebben... ik heb er zelfs af en toe best wel moeite mee... laat ons dan weten, 0801121. Ik heb hier twee specialisten in de studio zitten... die u alles hierover kunnen vertellen. Dat zijn Michael Meuse van Student aan Huis... en Marcella Boet van de Facebookpagina Senior Online. En uh, wij hebben een beller. Uh, Jelle, goeienacht. Goeiedag. U wilde hierop uh, reageren. Ja, ja, ja. Ik heb gewerkt bij een bedrijf... dat als, als eerste zo'n beetje computers gebruikt... Hè? Maar ik wist meteen, oh, dit kan ook misbruikt worden. Dus ik wil er per se niets mee te maken hebben. Ik heb geen computer en ik wil beslist niet op internet. En ik wil beslist niet pinnen. Maar ja, soms moet je. Ja. En dat, uh, want ik wil ook mijn geld halen door iemand die het voor me uithelt. En van, ik zeg, oké. Okay. Of ik raak het niet aan. Ik zeg dat ik nog een keer of zo. Weet je wel? Maar uh, identiteitsfraude, dat is waar ik erg beducht voor ben. Dat uh, dingen die door de lucht gaan, als je gegevens de lucht slingert. alles wat mobiel is, gaat door de lucht. Wat via een kabel gaat, Een telefoongesprek, met gewoon een ouderwetse telefoon, dat is nog enigszins veilig. Maar het ja, kan ook straks met de nieuwe wet. Uh, allemaal afgelast te worden. Maar dan, dan heel even over, dus. Dan, u zegt dan: ik hou me daar allemaal. Ik, ik hou er afstand van. Ik doe daar ja. niet aan mee. Ja, ja. Is dat een beetje te doen? Eigenlijk niet, want ik heb het probleem. dat via de Belastingdienst. mijn gegevens gehackt zijn. en ik moet opnieuw opgeven over 2014, dus een klein jaar geleden. En uh, ze hebben, ik heb gezegd, ik ga alleen netto inkomens opgeven van mijn bankafschriften. Ja. Daar is dus allemaal belasting over betaald. Men heeft het doodleuk. Iemand heeft het bruto en netto, het verschil kende die dus niet. Die heeft het gewoon opgeteld bij mijn inkomen wat ze hadden. En ik werd als ZZP'er nog een keer aangesloten. Ik ben geen ZZP'er. Ik ben gepensioneerd. En uh, werd ik... Uh, extra belasting, 1200 euro betalen en na een jaar, 11 maanden, kreeg ik het bijna helemaal weer terug. Oké, okay. okay, het is wel goed gekomen uiteindelijk, ja, maar het, wel, het heeft wel heeft ik, voor wat gedoe gezorgd. Ik moest het wel ophoesten en ik heb één keer gehad bij de bank, ik kan geen geld, ik moet uit de muur halen. Yeah. doe ik dan bij de HEMA binnen in Amersfoort, zo van daar is nog een beetje toezicht, maar dat ding... Die automaat deed een beetje moeilijk en die gaf in plaats van 1000 euro 700 euro. Het heeft drie maanden touwtrekken en brieven schrijven gekost. En toen zei we, ja, de computer heeft al een beetje vreemd gedaan. Hij heeft drie keer ingebokt en vier keer uitgebokt. En uh, nou ja, en kreeg het voordeel van een twijfel, maar het heeft helemaal gezeur gekost. Ja, dat zit, zit u dan op dat, op dat punt ook niet helemaal mee, moet ik eerlijk toegeven. Ja, je hebt toegeven. geen getuigen. Je hebt geen getuigen. Nee. Ik, ik kijk heel even naar mijn gasten in de studio en Marcella Boet is dit een beetje een herkenbaar probleem. Ja, op zich wel. Ja? Ik kan me dat ook best wel voorstellen bij veel senioren. Die, wij zijn natuurlijk van onze generatie ook heel erg mee opgegroeid. Dat uh, ja, alles met de computer gaat of digitaal en social media, dat soort dingen. En mensen van ja, de eerdere generatie natuurlijk ook niet. En dan komt dat nu allemaal op hun pad. En er zitten natuurlijk ook risico's aan. Het zijn natuurlijk ook wel reële dingen die meneer noemt. Maar anderzijds vraag ik me wel ook af of u... Uh, heeft u veel sociale contacten? Ziet u ook de voordelen in, eventueel? Oh, ja. Nee, ik, ik zie er geen voordeel in. Nee. Ik heb dertien jaar ontmoetingsavonden ge, georganiseerd ja. voor mensen omdat ze mensen live willen ontmoeten via ja. een draadje. Dat is niet echt. Nee. Dat is surrogaat. Maar zou je dan bijvoorbeeld Marcella die heeft de Facebookpagina Senioren Online, waarin je dus eigenlijk online uh, voor een ontmoeting kan zorgen... maar ook dus in het echte leven. Dus het, het, het Facebook is dan alleen even een startpunt. Nou, in het echte leven wil ik iemand in de ogen kunnen zien. Ja, maar dat, dat is dan ik... het bruggetje. Hè? Dan ga je dus eerst even online, dan heb je contact met iemand... om vervolgens in het echte leven diegene te ontmoeten... Ja. en dus in de ogen te kunnen kijken. Is dat dan niet een hulpmiddel? Ja, maar dan heb ik al zoveel gegevens aan de openbaarheid prijs gegeven... die ik, uh, maar voor twee mensen bedoel, voor mij en voor de ander... En dan wil ik eerst weten aan wie ik het doe. Ik wil hem in ogen, haar in de ogen kunnen zien. Snap je dit, Marcella? Ja, ik kan het op zich heel goed voorstellen. Alleen anderzijds zijn er ook uh, mensen die bijvoorbeeld in een verzorgingsthuis zitten... en die daar echt alleen zijn, die bijvoorbeeld echt niemand om zich heen hebben... of ook geen bezoek krijgen. En om dan een contact te leggen, kan dat via social media voor hen... bijvoorbeeld wel inderdaad een opstap zijn of een manier naar dat contact in het echte leven. Want niet iedereen kan dat heel gemakkelijk, of ja, ik zeg niet dat u dat wel gemakkelijk kunt... Hoor, maar niet iedereen heeft de mogelijkheden om dat meteen zo op te bouwen. En dan kan social media gewoon echt... een hele goede uh, ja, eerste stap zijn. Of link of verbinding daar. Dus jij raadt het wel aan? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja zeker. Ja. Michael, je jij dit, een beetje dit probleem van, uh, van Jelle? Ja, ik hoor inderdaad van... Dat is, ik kom natuurlijk niet bij heel veel klanten thuis die helemaal niks met de ICT te maken hebben. Want nee. ja, die bellen ons omdat ze problemen hebben met hun computer of smartphone. Of tablet ook best wel vaak. Uh, maar ik herken het wel, Ik denk denkbeeld inderdaad... dat bijvoorbeeld dat ik bij, bij mensen thuis kom... van de een uh, van, van een ouder echtpaar bijvoorbeeld uh, vindt... van nou, die tablet is helemaal top. Ik kan foto's van de kleinkinderen zien op Facebook. En dat de ander zegt van nou, ik uh, hoef er helemaal niks mee te maken hebben. Inderdaad, zoals u zegt, ik vertrouw het niet. Het is allemaal eng. En ja, dat is toch een klein stukje vertrouwen... dat u moet hebben in het medium, in de social media. Uh, maar verder zijn er wel een hele hoop gegevens... die, zoals u zegt, door de lucht reizen... en die er dus helemaal uitgegooid worden... zijn wel echt zwaar beveiligd, hoor. En... Het is niet zo dat iedereen maar zomaar mee kan kijken en mee kan luisteren. Dat, dat kan gewoon. Op het moment op technisch vlak kan dat gewoon helemaal niet. Want Jelle, waar ben je dan bang voor? Dat er, iemand, uh, dat er dat bijvoorbeeld in, uh, een hacker ergens op de computer zit en ja, jouw gegevens ja. krijgt? Ja, ja, en dat ik net één slag te laat ben, één beveiliging te laat ben. Ik moet allerlei beveiligingen zien in te bouwen. En daar geloof ik niet eens in. En als mij zegt uw gegevens worden na drie maanden gewist... Dan geloof ik dat niet. Dan denk ik ze, we hebben het zo'n back-up gemaakt, hoor. En dan zeggen ze, nou, we hebben het gewist, hoor. Maar ergens hebben ze nog wel een geheime voorraadje zitten. En wat bent u, waar bent u dan bang voor dat er met die gegevens gebeurt? Identiteitsfraude, dat ze op mijn naam een dikke boot gaan kopen. Ik kan hem betalen, maar hem niet varen. Nee. Gewoon mijn gegevens, mijn bankgegevens... Mijn voornaam, mijn voorletters, mijn geboortedatum. Dat vragen ze dan. Dat verzamelden ze gewoon. Is dit een uh, reële gedachte, Michael? Nou, er zullen op zich wel mensen zijn die identiteitsfraude proberen te plegen... door middel van het uh, vragen van gegevens van, uh, van personen. Maar ja. het is niet zo dat, dat iemand bijvoorbeeld, zoals u zegt, een boot kan kopen... door alleen maar uw bankrekeningnummer, en voornaam en voorletters te hebben. Uh, geboortedatum. Ja, dat soort dingen ook. Wat u beschrijft is inderdaad en een beetje En van... alles, alles wat ik met een computer doe, kan ik doen. Als iemand de computer kan uitvinden, ten goede, kan hij hem ook ten kwade gebruiken. Ja, er bestaan altijd natuurlijk ja. zekere risico's, maar dat wil niet zeggen dat... Kijk, de meeste consumentencomputers zijn veel, ja, eigenlijk veel te zwak om voor een hacker echt interessant te zijn. Want oh ja, een hacker zoekt ook... eigenlijk meer rekenkracht om daar dingen mee te, te doen. Uh, bijvoorbeeld zo'n, net als in het nieuws was, een DDoS-aanval. Dat wordt eigenlijk gedaan door heel veel computers... tegelijkertijd in te schakelen naar één doel. Dus daar is massale rekenkracht voor nodig. En daar zijn consumentencomputers gewoon echt te zwak voor. Want dan... Uh, dan gaat de gebruiker merken, nou, hij is veel trager, hij doet het niet lekker. Dan bellen ze ons. Of ze gaan zelf kijken wat er aan de hand is. En dan komen ze er altijd wel achter. Dus gewoon, de, de, de normale burger ja. is niet echt interessant voor hackers? Nee, in theorie gisteren, gisteren niet. Gisteren was er nog op het nieuws uh, waarschuwing. Let op, uh, je bankrekeningnummer. Uh, dat mensen die uh, geldezels zijn. Dat soort dingen ook. En dat is meer oplichting dan hekken, dat dat geld zal ja, zijn. Ja, ja, maar... dat, is dat ze u een, een berichtje sturen of een vraag sturen van... nou, hallo, het bekendste voorbeeld is met een Nigeriaanse prins... die 6 miljoen heeft geërfd. Ja. Heel veel mensen kennen die inderdaad van... nou, ik heb zoveel miljoen geërfd en het moet van Nigeria naar Amerika... of naar een ander ja, land en daar heb ik een tussenrekening voor nodig. En als ik ja. dat dan bij u mag doen, blijft er 2 miljoen achter... op uw rekening als onkostenvergoeding. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Maar zo gauw je zo'n mailtje krijgt, is er eigenlijk nog niks aan de hand. Dan heeft u gewoon een mailtje gehad waar dat in staat. Als u dan, dan vervolgens... Dat geef ik dat al door de politie. Maar ik wil genees mailtjes krijgen. En kijk, vroeger had je soms een heiger aan de telefoon. Een vrouw de vrouwen dan. En tegenwoordig zijn die... Sticht van de telefoontjes, Maar dan op mailtjes en zo. Scheldpartijen op mailtjes en weet ik het. U wil gewoon eigenlijk gewoon wegblijven van al, nou, van al dat gedoe? Ik heb dus 13 jaar... Open huisfeesten georganiseerd. Op voor alleenstaande, Ja. Verscheiden mensen wel dat een beetje jammer. En gewoon. Alsof ze in een café zitten en een beetje rond kunnen kijken. Ze hebben geen enkele verplichting, geen enkele privacy opgehoest. De mensen betaalden voor hun eigen deelname aan die feestavond. Mm -hmm. Aan die ontmoedingsavond. En dat was de mooiste manier om eens wat andere mensen te zien. Ja, maar dan heb ik even één, één kleine gewetensvraag. Ja. Um, u zegt, alles wat in de lucht komt, dat, dat ja. wordt gehackt. Of daar kunnen mensen kan wat mee. Gehacken. Kan gehackt worden. Ja. Um, maar op dit moment wilt u wel gewoon met een, een, een landelijke radiozender. Waar dit gewoon... is een kabel. Zeker, maar dus ja. daar zit het gevaar niet in. Mobiel. Alles wat mobiel door de lucht gaat, kan gekreikt worden. Deze kabel, politie moet... Toestemming hebben om dat af te luisteren. En ik zal hier ook geen privé dingen gaan vertellen. die ik niet begint wil maken. Nee, precies. Maar er ik weet bijvoorbeeld nu wel dat u in Amersfoort woont. Ja, dat weet u. Dat is dan. dat, dat vindt u, u nog gewoon ik redelijk. Het, oh, uh, ik dat vindt u genoeg. U kunt het combineren. Er staat een telefoonboek. Nee, nee. Ik, ik, ik bedoel ermee. het meer gewoon van. U, u belt hier naartoe. Wij zien, ja. wij zien een telefoonnummer. Wij weten ja. waar u vandaan komt. Ik, ik weet ja. uw voor- en achternaam. Ja. Um, en dat, dat ga ik nu niet vertellen. Maar dat, dat, nee. dat, is wel, dat vindt u dan niet um, uh, uh, uh, te groot uh, de risico. Bank, de bank zal mijn geboortedatum gaan vragen. Ja? Ja. Mm, yeah. Die weet u niet. Oh, zo bedoelt u. Dus als ik ja. identiteitsfraude zou willen plegen... dan, dan, dan ja, ja, ja. heb ik gewoon nu te weinig gegevens ja, ja. om dat ja. te doen. Ah, oké. Okay. Ja. Oké, okay. nou ja, dan, dat vroeg ik me gewoon even persoonlijk af. Want, want dit, ja, de, dit gesprek is natuurlijk wel gewoon op landelijke radio... dus ik denk, is dat dan ja, ook een uh, gevaar? Uh, nee, maar daar dus bent u gewoon, uh, vindt u gewoon gewoon prima. u gewoon open. Oké. Okay. Eh? Maar u komt verder, ondanks dat u gewoon absoluut niet online zit... in welke uh, hoedanigheid dan ook, is het wel gewoon allemaal te doen? Natuurlijk. Oké. Okay. Nou, dat is al je heel goed. Ik nog een zakje dat langs de weg kopen, is geld ook nog uh, in de omloop. Jelle, ik wil je heel erg bedanken voor jouw bijdrage in deze uitzending. Okay, Dankjewel. Jo. Fijne dag nog. Hoi. Uh, we gaan kijken naar de, de volgende beller, want uh, mensen hebben vragen. Dat is Cor uit Den Haag. Cor, een hele goede nacht. Het is Leiden. nacht. Oh, Leiden. Mag ook. <laughs> nou, het is bijna Den Haag. Bijna. He? Het is allemaal 0,70, ja. Wat, uh, wat kunnen wij voor jou doen? Nou, het vorige gesprek vond ik heel interessant, maar ik had er iets ander onderwerp. Oké, okay, vertel. <laughs> uh, nou, vroeger, als je toen nog geen computer... En ik heb, ik, ik moet er even bij zeggen, ik ben best thuis met computers, want ik had in 1980 al een van de eerste computers die in Europa was. Oké, okay, was je er veel bij? Toen, die waren toen nog niet eens voor particulieren, maar voor zaken, want ik geloof dat ik er 6.000 gulden voor moest betalen. <laughs> Doe maar. En... Uh, dat was een 64K computertje. En daar was helemaal geen software voor. Dus, nou ja. dus ik ben er best wel thuis mee. Dus ik heb, ik heb er zelf persoonlijk niet zoveel problemen mee. Okay. Maar wat ik dan vind. Ik ben ook ambtenaar geweest. En daar vond je, als je ambtelijk werk deed. Dat is, routine, is op een gegeven moment de power van je werk. En we begonnen ja. met, met bepaalde formulieren. Daar had je in het begin. Nou, duurde, duurde, duurde. Op een gegeven moment zie je van. Nou, die herken ik, die herken ik, die herken ik. Gaat steeds sneller, gaat steeds sneller. En de routine is op een gegeven moment. De power. Ja, want je zit gewoon een bepaald ritme in. Over, je hebt weinig tijd over voor veel werk. En tegenwoordig op het internet kom je daar bijna niet meer tegen. Want ze, het, het kan weer beter. En er komt weer een upgrade. En het werk moet weer anders. Oh, ook zo bedoel je. Ja, dat gewoon dat ja. elke keer moet alles gewoon vernieuwen. Ja, dan komt het weer. Ja. Dan hebben ze, hebben ze weer wat nieuws. De, want de, techn, de, de, de, de ontwikkeling gaat, die staat niet stil. Die gaat net zo hard verder. Ja. En dan is, zijn er weer allerlei nieuwigheidjes... En binnen dan gaan ze een maand later gaan ze weer de, de website even upgraden. En de werkwijze, zoals je het bijna gewend was... Die verandert eigenlijk weer. de power van je werk. Het vervalt. En je moet weer opnieuw beginnen. En is het positief de of negatief? Nou, ik, negatief komt in mijn woorden ben ik niet vol. De rest, de, voor de jongeren zit, zit, zit daar weinig probleem in. Ja. Want die zijn heel flexibel. En die, graag, die, zeggen, die willen graag die veranderingen doorvoeren. Graag. Maar naarmate die ouder wordt... Bijvoorbeeld boven de 35. En je hoort steeds vaker dat men, die mensen door stressfactoren uh, een burn-out krijgen. Ja toch? Ja. En ik denk dat dat in die hoek wel te vinden is. Doordat alles steeds blijft veranderen. Ze sneller gaan. Ze kunnen geen... Die routine die ze eigenlijk hadden vanuit hun werk zonder computers. Hè? Laten we even eerlijk wezen. Ze zijn boven de 35. Ze hebben nog een tijd meegemaakt dat ze het gewoon met pennetje deden. Mm -hmm. Ja, die routine konden ze daar wel opbouwen. En dat was de kracht van hun werk. En die raken ze naarmate er meer geautomatiseerd wordt, meer naar het internet gaat, raken ze die routine kwijt. omdat die veranderingen daar veel te snel gaan. En nogmaals, voor de jongeren is het prachtig. Want ze lopen al met tien jaar lopen ze lopen ze tegenwoordig, heb ik gehoord, al, met een computer in de hand. Tien jaar is dan nog oud, denk. Tien jaar is dan nog oud, denk? Nou ja, ik lees dat, dat, dat ze tien zijn en dat de ouders het dan goed vinden. <lacht> Mijn neefje van drie loopt met de tablet. Ja, ja dus... dus die, die, nee, maar ja, jij zegt eigenlijk gewoon dus, dus de mensen die... De, voor de jongeren die veranderingen, dat is allemaal gewoon goed bij te houden. Ja, ja, dat is gewoon positief. Ja, maar, maar voor de mensen Graag, die het gewend het. zijn dat het allemaal gewoon routineklusjes waren... En ja. dat het gewoon makkelijk en, en ging. En boven de 35 komen, zeg maar zeggen, die ouder ja. worden. En die eigenlijk die striks voor factoren niet, niet, niet onwenselijk zijn. Veranderingen worden dan onwenselijk. Ja. ja, Daarom zeggen ze ook, was ik maar weer jong, kon ik weer, weer jong blijven. Ja. Maar ja, veranderingen naarmate je ouder wordt, worden, ja, vormen steeds meer stressfactoren. Dan ga ik heel even naar mijn gast hier in de studio. Marcella, ja. is, het, uh, is dat herkenbaar, wat, wat Cor zegt? Dus dat, dat, gewoon dat de ouderen bijvoorbeeld zeggen van, ja, vroeger was het gewoon makkelijker. Ja. Ja, dat is zeker wel herkenbaar. Je merkt inderdaad bij de ouderen dat ze um, het wel fijn vinden... als iets een beetje voorspelbaar blijft, zeg maar. En ze hebben toch ja, soms wat meer moeite om ergens dan aan gewend te raken... en om zich iets eigen te maken. En als dat dan net gelukt is, inderdaad, en dan verandert het weer... dan is het, kan dat zeker wel stressvol zijn, ja. Dus die routine, dat, dat was gewoon hun kracht, wat Cor ook zegt? Ja, ik denk wel dat ze daar een bepaald houvast altijd uit haalt... en dat ze dat wel als prettig ervaren. En ik ja. denk dat ze soms inderdaad wel moeite hebben... of het stressvol ervaren, dat het nu... Allemaal maar zo snel gaat, dat is ook wel iets wat je ze ook wel vaak uh, hoort opmerken, wat je dat het wel vaak terugkomt, ja. ja. Maar Cor, jij zegt, uh, het is niet per se negatief. Nou, zeg ik, het voor de jeugd is het goed. Ja, maar, ik, heb, maar... ik heb er ook geen problemen mee, want ik, ik, ik, ik uh, werk al me, vanaf 1980 met computers. Ik heb zelfs bij mijn baas gezeten om... Te, kon, te automatiseren omdat hij dat nog niet deed. Nee, precies. Maar dan gaat okay. dus, de, het blijft nu wel veranderen, natuurlijk. Het blijft ja, steeds tuurlijk. sneller gaan. Ja. Uh, komt er dan gewoon Goed. een punt dat, dat je denkt: uh, die mensen kunnen het gewoon niet meer bijhouden, en het is gewoon klaar? Ja, nou, nou voor mij niet hoor. Want ik, ga me, ik, ik, ik zie ook nog wel voordelen in de veranderingen. Alleen, ik, heb die, ik heb neem die tijd er dan voor om het, even, om het even opnieuw te bekijken. Ja, en dat, dat kan niet iedereen. Heeft die tijd nee. die tijd niet. Nee, precies. Uh, Kor, helemaal duidelijk. Uh, okay. We gaan het hier zo nog even verder over hebben. Bedankt Goed, voor jouw ja, belletje. Graag, graag. <laughs> <Okay>. <laughs> Dankjewel. Goeiedacht. Fijne nacht. Bye.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 Do what it takes. Whatever it takes. Whatever it takes van Imagine Dragons. U luistert naar Dit is de Nacht op NPO Radio 1. We hebben het over de gevaren en de voor- en nadelen van digitalisering. Want veel ouderen hebben hier toch wel moeite mee. Ik praat hierover met mijn gasten in de studio, Michael Meus. Hij is van Student aan Huis. En Marcella Boet van de Facebookpagina Senioren Online. Um, we hadden het net al voor de bellers hadden we het over bepaalde termen die toch al... Um, ja, eigenlijk uh, heel, heel veel gebruikt worden in het nieuws... En, en door mensen dagelijks... maar toch wel best wel onbekend zijn voor veel mensen. Um, we hadden het net al met, uh, met de beller Jelle over hackers. Dat mensen toch wel vaak bang zijn om gehackt te worden. Um, nu zie je het natuurlijk wel heel vaak in... als je het voor je ziet, een hacker... dus uh, iemand met een capuchon op achter de computer zit... en haar Matrix matrixcode staren. En uh, voor de mensen die niet weten wat een matrix is... even googlen. Um, ja, dat is misschien al lastig. Ik kan dit soort dingen al niet meer zeggen... Michael. Nee, klopt. Het is inderdaad nooit een jongen met een capuchon achter zijn laptop... waar groene code, of groene lettertjes en cijfers over beeld heen flitsen. Nee. Uh, ja, hacker werkt gewoon niet zo. heeft ook nooit zo gewerkt. Oké. Okay. Uh, dat is gewoon het, het, het Hollywood beeld Precies van een hacker. Zo zien mensen dat inderdaad. Dat ja. je achter je computer zit en je klikt ergens een kabeltje in. Of je, je praat jezelf ergens een bedrijf in... en je gooit even gewoon een USB-stickje in de computer... en binnen twee minuten ben je binnen. Ja, zo werkt het niet. Uh, ja, Het werkt allemaal veel gecompliceerder. Uh, ja, hacken is, het is zeker mogelijk om met bijvoorbeeld social hacking... dus dat is hacken door middel van ja, je, sociaal, je sociale skills... dus dat je ergens jezelf naar binnen praat... en dat je dan zorgt uh, dat je ergens een wachtwoord ontfutselt of zo... dat je dan ergens een systeem in komt. Dat is zeker mogelijk. Mm -hmm. uh, en je hebt ook natuurlijk de, ja, de brute aanvallen. Hè, natuurlijk, zodat als mensen dat ze zo vaak een wachtwoord proberen... dat jouw veel voorkomende wachtwoord er wel tussen zit... Ja, en dan komen ze ook het systeem in. Uh, daarom, daarom wordt er zo gehamerd door bedrijven en door banken en zo... van gebruik een uniek en veilig wachtwoord voor deze site... en niet voor een andere site. Nee, We hebben hier wel eens een, een hacker, een, uh, hoe noem je dat? een ethisch hacker. Ja, ethical hacking, een ethische ja. hacker inderdaad. Die hebben we hebben hier in de uitzending gehad... en uh, die ging toen aan de hand van mijn e-mailadres... kon die checken welke accounts van mij uh, nog beveiligd waren en welke niet. Uh, daar schrok ik wel van, want een paar ja, waren klopt. niet meer beveiligd. Um, dit, wat zijn dit voor mensen... Die dat doen. Gewoon ethical hackers? Of, uh, ja, nee, gewoon hackers. Hackers, ja, hackers zijn gewoon ja, jongens of meisjes die uh, ja, heel handig zijn met een computer. En die ook wel een beetje. Ja, het is een beetje rebels natuurlijk, hè? want je gaat ergens inbreken. Alleen dan, inbre dan breek je niet in vanaf je. Uh, zeg maar met een, met een koevoet en door een raampje. maar gewoon in het systeem. Dus je komt echt via een computer. kom je ergens binnen waar je niet hoort te zijn. En dat is sowieso wel spannend. Uh, ja, we hebben ook wel eens een college gehad zeg maar, van zo'n ethical hacker. die dan voor de Rabobank werkte. Uh, die, dan, ja, die, die was dan dusdanig bezig om het systeem dan van de andere kant. Te, ja, hij was dan de hele tijd eigenlijk de Rabobank aan het hacken... om te kijken waar er ja, uh, waar het veiliger kwam. de zaten in, het, in de beveiliging. En dat, dan, ja, dat maakte hij dan een rapport van. En dan ging de ICT-afdeling van de bank ging er dan weer mee aan de slag. Ja, precies. Om dan dat gat weer te dichten. Precies. En ja, hackers zijn gewoon ja, mensen die ook gewoon geld willen verdienen. En het is, je hebt verschillende soorten hackers natuurlijk, hè. Uh, bijvoorbeeld die hackgroep Anonymous. Die noemen zichzelf. Ja, het is natuurlijk een heel dubieus, uh, dubieuze groep. Want ze, uh, ze hacken ook uh, ja, netwerken. waar bijvoorbeeld uh, seksuele misdadigers op zitten. Uh, dat soort netwerken bestaan helaas. Ja, en Anonymous. die noemt zichzelf dan. zeg maar een soort. ja, hack hacktivisten. en die gooien dat netwerk dan open of plat. Nou, dat is in ieder geval een goed ding. Maar ja, dat doen ze wel. wijzen die gewoon door de wet niet ondersteund worden. Want ze nee. rekenen gewoon letterlijk in. via, ja, via software. En dat, ja, dat mag gewoon niet. En dat. Ja, een beetje Robin Hood van het internet, zeg maar. Ja, precies. Dat, dat is ook wel heel veel beelden worden ervan geromantiseerd. Ja. Uh, ja, maar ja, het zal je maar gebeuren. Als je computer gehackt is en er flitst en een zijn scherm op. en je zegt van. Nou, uh, daar staat ja, betaal ons 400 dollar in Bitcoin. En <laughs> zorg maar dat je. En dan krijg je je bestanden terug. Maar wie zijn nou de prooi van die hackers? Ja, eigenlijk niet echt. Ja, consumenten die vallen meer prooi aan virussen en phishing en dat soort dingen. Ja. Uh, ja, echt bedrijven zijn meer. En grote websites en bedrijven, dat zijn eigenlijk wel de, de grote prooien van, uh, uh, van hackers. Want daar kunnen ze in één keer een hele grote klap gegevens mee openbaar maken. Stel je voor, je hebt een account op Facebook of op Twitter. of Maakt dan in principe niet uit. En een hackergroep hackt de, de, de gebruikersdatabase van Twitter en Facebook. Nou, dan kunnen ze dus... Dan zien ze hun e-mailadres. nou Dat is in principe aan zich nog niet zo heel ja, lastig. Het kan natuurlijk wel privacy uh, schendend zijn, maar... Dan is er nog niet zo heel veel aan de hand. Maar als ze ook uw wachtwoord erbij krijgen... Want dan, en heel veel mensen gebruiken dus dan ook hetzelfde wachtwoord van Facebook... voor de e-mail en voor de bank. Dan kunnen ze dus ook in uw e-mailbox komen of in uw bankgegevens. En dan wordt het al gevaarlijk. Ja. Dan wordt het al lastig om er nog echt vanaf te komen. En dan zeggen ze natuurlijk altijd... je moet niet dezelfde wachtwoorden gebruiken. Precies. Maar, maar ja. die moet je ook weer onthouden als je dan verschillende wachtwoorden gebruikt. Maar Marcelle, ik kan me voorstellen, dat is wel lastig voor ouderen. Ja. Ik, denk... ik vind het al heel lastig. Ja, ik denk dat dat zeker wel een ding voor ze is. We hadden op een gegeven moment ook uh, gewoon echt een website van senioren online. En er zat ook een chatroom op. En daar moest je, dan kon je inkomen, maar dan met een wachtwoord en een gebruikersnaam. En toen merkte je ook heel erg dat dat voor heel veel senioren... gewoon ook echt wel een ding was. Dat ze dat gewoon ja, niet durfden Of dat ze daar berichten over stuurden van... ja, ik wil wel graag in die chatroom. Maar niet als ik een wachtwoord moet opgeven of moet aanmaken. Nee. Dus ja, je merkt al dat ze dat wel echt uh, ja, een beetje spannend vinden. Ja. Maar het is ook op heel veel dingen bijna een... een vereisten tegenwoordig. Want ik ja. ging uh, gisteren uh, online via een, uh, op een kledingwebsite wat bestellen. En dan uh, zet je het in je winkelwagentje. En je denkt, nou, het is gebeurd. En dan zeggen ze van, uh, maak een account aan. Ja. En dan denk je, ja, maar daarvoor kwam ik hier niet. Ja. Ik kom hier om even gewoon mijn kleren te bestellen. En natuurlijk staat er daaronder wel, uh, ik ben eenmalig klant. Ik wil ja. geen account. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat dit mensen wel afschrikt. Want je ja, moet dus weer je gegevens geven. Klopt. Je merkt inderdaad wel onder senioren... dat ze weinig aan internet shoppen doen. Ja? Of echt weinig bij webshops. Uh, ja. Want dat is toch wel echt... Dat, dat die gegevens geven. Dus dan moet je dus ja. ook je adres geven. Ja, dat vinden ze dan toch... Ja, ze gaan echt liever gewoon naar een, ja, naar een winkel toe. Ja. ja. Merk je dan ook dat mensen ook echt bang zijn... voor het begrip hacker? Ja, dat vinden ze wel spannend, ja. Zeker ja. wat ik net al zei, als ze dan met zo'n wachtwoord en zo, ja, dan zijn ze echt bang dat ze dan gehackt worden als ze ja. zoiets moeten doen. Ja. Maar is dat dan uh, echt een reële angst? Of is dit doordat wat ze allemaal in het nieuws en zo horen, dat, het gewoon, ja. dat ze gewoon worden bang gemaakt? Ja, dat is echt inderdaad door wat ze gewoon horen. Of wat ze in het nieuws meekrijgen, wat ze om zich heen horen. En uh, ja. En dan, dan denken ze gewoon, laat het dan maar zitten. Ja, en dan gaat dat heel erg bij zijn leven inderdaad. En dan denken ze van, ja, daar begin ik niet aan, daar moet ik van wegblijven. Veel te eng. Ja, veel te eng, veel te spannend. En dat doen ze dan ook inderdaad niet. En dan is het wat Jelle net zei, dat, je, dat er, dat er uh, identiteitsfraude... of dat je bankrekening wordt leeggeplunderd ja, ofzo, dat of dat soort dingen. dingen. Ja, ja. Dat is toch wel, uh, ja, heftig, ja. denk ik, voor ze. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Maar ja, er zijn natuurlijk wel verschillende soorten aanvallen. We net dus, Michael, je zei net de, de DDoS-aanval. Ja, wat Dat vandaag ook weer in het nieuws is. Dat zijn dus allemaal grote hack-aanvallen. Ja, een DDoS is niet echt een hack. Een uh, DDoS is het. Uh, ja, dan wordt er van zoveel verschillende uh, ja, bronnen eigenlijk. Een website wordt dan bezocht vanuit heel veel bronnen, echt duizenden. Ja. Uh, zoveel dat dus de, de website dan niet online kan blijven. En dan wordt die of onbruikbaar taak, of dan valt die gewoon om. Oké, okay. ja. Nou, we gaan, we gaan het zo verder over Ik moet even naar het nieuws. Uh, heeft u nog vragen over uh, hoe u veiliger op internet kunt zijn... en mee kunt gaan met de digitalisering? Laat ons weten, 0800-1121. Wij zijn zo terug naar het nieuws van drie uur.